ze met het NOS Journaal internationale gemeenschap op om grondroepen te sturen in de strijd tegen de Houthi rebellen in het land. Dat schrijft de VN-ambassadeur van Jemen in een brief aan de VN Veiligheidsraad. De Houthi's hebben grote delen van Jemen in handen. De zittend president Hadi is vanwege het geweld naar Saoedi-Arabië gevlucht. De Saudi's vallen de Houthi's in Jemen al weken lang vanuit de lucht aan, maar dat heeft hun opmars tot nu toe niet gestuurd. Bijna 200 organisaties ontslaan flexkrachten... vanwege de invoering van de wet Werk en Zekerheid. Dat zegt vakbond CMV, die daarvoor een speciaal meldpunt heeft. Op 1 juli gaat de nieuwe wet in. Flexwerkers krijgen dan recht op een ontslagvergoeding. ING kreeg recent nog veel kritiek... omdat het bedrijf 275 flexwerkers ontslaat voor 1 juli. Volgens CMV was dat geen incident...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 We must Jack. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. Keep up